12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Verdachte jongeren in beroep tegen uitlevering aan Nederland. Minister Blok wil uitstel van het hypotheekdebat... en veel bouwbedrijven overtreden de regels voor het vorst verlet... Er zijn perioden met zon vanmiddag. Vooral in het noordelijke kustgebied is nog kans op een sneeuwbui. En de temperatuur is ongeveer nul. Morgen op de meeste plaatsen droog. Enkele zonnige perioden. Dan is het nul of 1 graad. En er staat maar weinig wind. De vijf jongeren uit België, die begin dit jaar in Eindhoven man zwaar mishandelden, moeten toch in Nederland voor de rechter komen. Want de raadskamer in Turnhout heeft de verdediging van het vijftal daarmee in het ongelijk gesteld. Correspondent Joris van Poppel in Brussel, wat hebben ze nou gezegd in Turnhout? De Raadkamer heeft beslist dat de vijf Belgische jongeren... die betrokken waren bij dat zinloos geweld in Eindhoven... dat die moeten worden uitgeleverd. Daar waren ze zelf erg op tegen. Versnelde uitlevering hebben ze altijd tegengehouden. Maar de rechtbank heeft nu anders beslist. Nog wel één bijzondere voorwaarde voor twee van de vijf verdachten. Die mogen alleen worden uitgeleverd onder voorwaarden. De voorwaarden dat ze een eventuele straf... of een alternatieve straf in België mogen uitzitten. Dus de zaak zal in Nederland voorkomen bij het rechtbank in Eindhoven. Maar mochten de jongeren bestraft worden, mochten ze de cel in moeten... of iets alternatiefs, dan zal dat voor twee van die vijf in België moeten zijn. Anders de Belgische raadkamer. Oké. Okay. Betekent dat nou ook dat ze onmiddellijk naar Nederland komen? Nee, nee helemaal niet. Ze, hebben nog, ze, hebben nog beroep om, ze kunnen nog in beroep gaan. Drie van de vijf gaan dat zeker doen, is al aangekondigd. Daar hebben ze 24 uur de tijd voor, dus tot morgenochtend... 9 uur, 10 uur kunnen de anderen dat ook bekendmaken. De advocaten zeggen dat ze daar eigenlijk twee redenen voor hebben. Uh, ten eerste zeggen de advocaten... Ja, ze zijn allemaal, uh, worden ze uh, poging tot doodslag, uh, worden ze van verdacht. Op basis daarvan, op basis van die grond, worden ze uitgeleverd. Maar ze hebben niet allemaal geslagen, ze hebben niet allemaal geschopt. Sommigen stonden gewoon toe te kijken... dus waarom dan iedereen voor doodslag naar Nederland sturen. Uh, ten tweede, de, de advocaat van uh, een van de verdachten... van de verdachte die het duidelijkst in beeld is... als schoppend en als slaand. Uh, die advocaat zegt, ja, door, door de druk van de publieke opinie uh, maakt mijn verdachte in Nederland... minder kans op een eerlijk proces. En daarom ga ik waarschijnlijk in beroep. Uh, dat zal allemaal dan de komende twee weken duidelijk moeten worden. Uh, binnen 15 dagen moet de Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Antwerpen... een oordeel vellen over de uitlevering. Dankjewel, Joris van Poppel. Het kabinet heeft nog steeds grote problemen als het gaat om de woningmarkt. En minister Blok van Wonen heeft zelfs gevraagd om het debat dat hij zou hebben in de Eerste Kamer over versoepeling van de hypotheekregels om dat uit te stellen. Politiek redacteur Margreet Boer. Margreet, waarom wil de minister niet in debat met de Eerste Kamer? Nou ja, de minister wil toch eerst dat overleg afmaken... met D66, ChristenUnie en SGP. Kijk, ja, je zei het al, het kabinet heeft een groot probleem... Hè, om die woningmarktplannen door de Eerste Kamer te krijgen. Het komt acht zetels tekort. En ja, sinds gisteren pas spreekt de minister intensief... met D66, de ChristenUnie en dan de SGP samen acht zetels... om hem uit de brand te helpen. Vanmiddag wil de Eerste Kamer praten met de minister... over versoepeling van hypotheekregels... Um Bijvoorbeeld niet 100 aflossen, maar 50 De aflostermijn langer maken, niet 30 jaar, maar bijvoorbeeld 40 jaar. Dat is een wens van de Eerste Kamer. En de minister heeft al tegen de Eerste Kamer gezegd een paar weken geleden... daar voel ik helemaal niks voor, ik blijf bij mijn eigen plannen. Maar ja, op dit moment staat de minister helemaal met de rug tegen de muur. Hij zal toch ergens moeten bewegen. En nu komt dit debat natuurlijk op een heel ongelegen moment... midden in die onderhandelingen. Dus heeft hij gevraagd, eh, Eerste Kamer, mag het debat uitgesteld worden? Ik wil graag verder met D66-christenen in SGP. Daar komt dit punt ook aan de orde. Zoveel is wel duidelijk, want ze praat echt over alles. En... Ja, als dat overleg dan afgelopen is... en wij weten wat er uit de onderhandeling is gekomen... Ja, dan kan de minister ook beter debatteren met de Eerste Kamer. Hij vindt het nu niet zinvol. Dus vandaar dat verzoek. En dan moet de Eerste Kamer officieel nog ja zeggen. Minister, u mag wegblijven. Nou, dat moeten we nog horen. Ja, en wanneer er dan verder gesproken gaat worden, dat is nog niet duidelijk. Ja, de verwachting is toch dat ze vanmiddag, het tweede deel van de middag... Uh, verder gaan met onderhandelen. Dat debat in de Eerste Kamer, dat zal uh, veel langer op zich laten wachten. Uh, maar de drie partijen die gaan vanmiddag, aan het eind van de middag verder. Want er is heel veel haast bij uh, geboden. Dus uh, na het vraaguurtje, wat normaal altijd op dinsdag is... daarna zullen ze echt uh, elkaar weer snel opzoeken... om toch te proberen zo snel mogelijk een oplossing te vinden... en een woonakkoord te sluiten als ze eruit komen. Oké, okay. dankjewel. Margreet Boer. In Italië is de topman gearresteerd van het moederbedrijf van de Fira. Hij is aangehouden door justitie in Milaan. Die doet onderzoek naar mogelijke corruptie. Het zou dan gaan om steekpenningen... die zijn betaald bij de verkoop van helikopters aan India. Daar zou een bedrag mee zijn gemoeid van zo'n 560 miljoen euro. Dat Italiaanse bedrijf maakt onder meer militair materieel. En dus ook Fira-treinen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het OV-loket, de ombudsman voor het openbaar vervoer... wil dat meer vaste klanten worden gecompenseerd. Want volgens dat OV-loket betalen reizigers... sinds het begin van dit jaar veel meer... terwijl er geen betere prestatie tegenover staat. Sinds 1 januari mogen de vervoersregio's... zelf de tarieven bepalen. Reizigers hebben door dat nieuwe systeem... dan soms te maken met prijsstijgingen van 75 zegt de OV-ombudsman. Scholieren in de regio's Hoeksewaard, goeree overvlakke en de Drechtsteden... Die worden financieel gecompenseerd. Maar het OV-loket wil dat ook andere groepen... zoals Forenzen een financiële tegemoetkoming uh, krijgen. Werkgevers in de bouw maken flink misbruik van de vorstverletregeling. Uitkeringsorganisatie UWV heeft gecontroleerd deze winter... en daarbij vastgesteld dat één op de vijf bouwvakkers aan het werk is. Terwijl de werkgever toch had gemeld dat vanwege vorstverlet... Uh, er niet gewerkt kon worden. Woordvoerder Wessel Achterhof van UWV. goedemiddag. Is dat veel? Komt u dat wel eens meer tegen, 1 op de 5? Nee, dat is bijzonder veel. Vandaar ook uh, ons bericht uh, richting, uh, richting uh, de sector dat, uh, dat dit uh, toch echt minder moet gaan worden. Wat heeft u als verklaring? Ja, het is zo dat wij, uh, wij doen controles op uh, de bouwplaatsen. Uh, en daar treffen we de bouwvakkers zelf aan, niet de werkgevers. Dus wij we hebben van werkgevers niet begrepen waarom uh, dit gebeurt. Bedenkt u de crisis? Want dat, dat, dat denk je dan gelijk, hè, als leek? Dat ja, ligt voor de hand. Uh, het is zo dat uh, de eerste 17 dagen van fors verlet uh, het een eigen risico betreft. Uh, na 17 dagen gaat UWV uh, over op het uitbetalen van een tijdelijke WW-uitkering. En het kan zijn dat die periode van 17 dagen, die uiteindelijk alleen de werkgever geld kost, dat daar uh, ja, wat misbruik van wordt gemaakt. Hoe kom je erachter? U gaat controleren. We kregen u signalen. Ja, wij, uh, wij controleren op signalen, maar ook uh, preventief. Hè? Dus ook als er weinig signalen komen, dan, uh, dan controleren wij alle uitkeringen die UWV verstrekt. Uh, iedere dag moet de werkgever melding doen voor de vorsteletregeling, uh, voor 9 uur s ochtends. En uh, met de gegevens die we krijgen gaan we op pad. En gaan we kijken of inderdaad de werkgevers zich houden aan de regeling die ze zelf ook bedacht hebben. Het is in de forst of in de, in de cao van de bouwsector vastgelegd. En uh, dat zijn dan de werkgevers, de bouwbedrijven, zeg maar... die u dan op de vinger stikt, de, bouw, de, de, de bouwvakkers zelf, die gaan vrijuit? Uh, ja, zeker. Want uh, het gaat om uh, uh, een cao-naleving. Uh, vastgelegd door uh, de werkgevers uh, met elkaar, met uh, de bonden. Uh, en wij komen dus bouwvakkers tegen die geen uh, idee hadden... dat ze eigenlijk uh, thuis hadden kunnen zitten. Nou... Dat is ook verbazingwekkend, zeg maar. Gaat u nou uh, met die 1 op de 5, uh, uh, wat, wat zijn nu de sancties die u achter de hand heeft opnieuw controleren? Uh, ja, op de, voor deze winter sluiten we werkgevers uit die, uh, die misbruik maken van de regeling. Uh, dat is een flinke sanctie, want uh, u kunt u voorstellen als je 100 uh, mensen in dienst hebt, die uh, mogen alle 100 uh, uh, geen gebruik meer maken van de regeling, de hele uh, het hele bedrijf wordt uitgesloten. En volgend jaar, wanneer uh, weer een nieuwe winter is... dan uh, staan deze bedrijven wel op een lijst bij ons uh, om uh, extra in de gaten te houden. Duidelijk. Uh, van het UWV, Wessel Achterhoofd, dank u wel. De 13-jarige NS Zuid-Wassenaar stond onder toezicht van bureau Jeugdzorg. En die instantie wil niet zeggen waarom dat was. Dat heeft te maken met de privacy van het gezin. Ennis kwam vorige week woensdag niet thuis na het rondbrengen van flyers. Een dag later werd hij doodgevonden in een bos in Wassenaar. En de politie heeft sterke aanwijzingen dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Maar een misdrijf wordt nog steeds niet uitgesloten. De Noord-Koreaanse atoomproef van vannacht wordt ook door China scherp veroordeeld. China is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea. Peking roept Pyongyang op om zich te houden aan de gemaakte afspraken over nucleaire activiteiten. China wil dat het Koreaanse schiereiland vrij is van kernwapens, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar Peking heeft helemaal niks gezegd over eventuele sancties tegen Noord-Korea. Na die kernproef kwamen er van alle kanten scherpe veroordelingen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken spreekt van een onverantwoordelijke provocatie. Sport. Tennis in Rotterdam, de tweede dag van het ABN AMRO-toernooi in Ahoy. Daar is verslaggever Jan de Wolfs. Jan, straks even die wedstrijden. Eerst het belangrijkste tennisnieuws. Esther de ja. stopt met rolstoeltennis. Waarom doet ze dat? Ja, dat is niet helemaal bekend. Ze gaat om één uur een persconferentie geven hier in Ahoy. Daar zijn grote namen bij. Onder meer Kruijf en Albeda zijn daarbij ook aanwezig. Ze gaat ook een boek presenteren. Maar het is toch wel onverwacht. Want ja, ze heeft heel wat prijzen binnengehaald. Zeven Paralympische titels, gouden medailles. Waarvan vier in het enkelspel in 2000, 2004, 2008 en in Londen 2012. 27 Grand Slam titels in totaal. 470 partijen zonder nederlaag in 10 jaar tijd. Dus ja, het is een boegbeeld van de Paralympische sport. En, en ja, verrassend dat, dat ze de per direct mee gaat stoppen. Ja, uh, nou ja, misschien een mooi moment, hè? Een mooie ja, carrière, prachtig, prachtig podium. Ze heeft hier gisteren ook het toernooi geopend. Samen met, uh, met Roger Federer, de grote publiekstrekker in Ahoy. Uh, een mooi moment voor haar, uh, ja, kun je eigenlijk niet bedenken. Maar we zijn toch wel benieuwd naar de diepere achtergronden. Er was al wat twijfel, hoor, bij de, na de Paralympische Spelen in Londen. Ze gaat natuurlijk al zo lang mee. Heeft alles wel gezien. Dus om één uur gaan we het horen. Daar, is, uh, daar zijn we van Radio 1 ook bij. Dus dan krijgen we de ware reden van Esther Vergeer te horen. Heel nou, benieuwd. Nou, toernooi zelf maar even. Timo de Bakker en Robin Hazen vanmiddag. Ja. Tegen wie spelen ze? Nou, Timo de Bakker speelt tegen Miguel Juschny. Dat is de winnaar van 2007. Die doet altijd mee hier in Rotterdam. Vindt het hier prettig spelen. Heeft een mooie backhand. Komt uit Moskou. Het is het tweede duel tussen beide tennissers. In 2011 speelden ze hier ook in de tweede ronde. Toen won Juschny twee keer 6-4. En dan later vandaag Robin Hazen, de nummer 50 van de wereld... tegen Ernest Gulbis, dat is let. Die heeft zich via het kwalificatietoernooi geplaatst voor het hoofdtoernooi... Komt uit Riga. Ze speelden nog nooit tegen elkaar. En ja, Haas heeft het goed gedaan in Zagreb. Daar de halve finale gehaald. Verloor van Meltzer. Dus de hoop is gevestigd op de Nederlanders. Straks dus eerst Timo de Bakker en later dus Robin Hazen. En je weet maar nooit hoe het loopt, hè? want Zeisling, die Tsonga, uh, verslaat... Ja, dat uh... was een grote sensatie gisteren in Ahoy uh, drie sets. Igor Sijsling tegen publiekstrekker Joel Friet Tsonga, de nummer acht van de wereld, ging eraf in drie sets. Dus uh, wie weet uh, ja, gaan uh, Timo de Bakker en uh, Robin Hazen ook voor een sensatie zorgen. Mooi. Ja, Rolfs, dankjewel. Het is twaalf over twaalf, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De vijf jongeren uit België die begin dit jaar in Eindhoven manzwaar mishandelden... moeten toch in Nederland voor de rechter komen. Een aantal jongeren gaat in beroep tegen die uitspraak. Minister Blok wil uitstel van het hypotheekdebat in de Eerste Kamer. Hij is door druk met de Tweede Kamer uh, aan het overleggen. En Italië, in Italië is de topman gearresteerd van het moederbedrijf van de Vira. Hij wordt verdacht van corruptie. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met Arjan Paans... dat is de adjunct hoofdredacteur van het AD... over zijn bezoek aan de Duitse boulevardkrant Bild. In het mediaforum politiek commentator Wauke van Schermburg... en de hoofdredacteur van RTL Boulevard, Carlo van Linden, is hier, hier voor het eerst. Wat vinden zij van de berichtgeving over de paus? Priester Antoine Baudard was in elk geval niet blij... met een reportage in één Vandaag waarin hij te gast was. Sensationeel en ongenuanceerd. Ik heb nog zelden zo'n domme reportage beluisterd. Het is te kort om al deze domheid hier te commentariëren. Neemt u mij niet kwalijk. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Ria van der Weijden. Die komt uit Eindhoven. Dit is Radio 1. Lunch. Begin met het media nieuws. Sinds het faillissement van Arrow is er nog steeds een FM-frequentie vrij. En die wordt voor de zomer geveld. Een van de geïnteresseerden is Ruud Poesen, de man achter de middengolfzenders Radio Paradijs en Radio Caroline. En hij wil een radiozender lanceren die alleen maar over sport gaat. Meneer Poesen, goedemiddag. Goedemiddag. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, alleen maar praten over sport. Klopt, dat is de bedoeling van deze zender... waarin de sport en de sporter centraal gaat staan. En uh, vooral ook de luisteraar uh, erg aan uh, bod komt. En uh, elk uur proberen we ook nog een uh, studiogast uh, te, te krijgen die uh, iets met sport uh, te maken heeft. heeft een uh, sporter zelf of andere mensen die uh, denken uh, of echt verstand hebben van, uh, van sport. En zo gaat dat dan inderdaad ongeveer 24 uur per dag door. Maar nadrukkelijk geen live verslagen bijvoorbeeld? Live verslagen willen we wel degelijk doen, al is dat niet de hoogste prioriteit. We gaan niet proberen langs de lijn na te doen. Maar daar waar het mogelijk is, daar waar er overdag evenementen zijn die we kunnen volgen, die interessant zijn voor een voldoende breed publiek, gaan we dat zeker volgen. Maar bijvoorbeeld voor zo'n sportcentrum lijkt mij interessant om de rechten te hebben om de, de Eredivisie te kunnen. Verslaan. Dat klopt, die zouden we ook in principe best willen hebben. Maar zoals je weet liggen die vast tot, uh, tot volgend jaar bij de, bij de NOS. Dus dat uh, gaat niet. En uh, ja, de, de meeste wedstrijden zijn overigens wel s'avonds en dan inderdaad op zondagmiddag. Dus het zou eigenlijk voornamelijk om de zondagmiddag gaan. Want de radiobeluistering, althans de commerciële radiobeluistering, is toch voornamelijk overdag. Ja. Dus ja, als je s'avonds dingen mist, dan vinden we dat natuurlijk zelf niet zo leuk, want je wil compleet zijn. Maar uh, ja, qua, qua beluistering, qua luisterdichtheid, alles voor de luistercijfers, we kennen het, zal, het, zal de schade hopelijk meevallen. Ja, is er behoefte eigenlijk aan zo'n zender? Want dan wordt er dus 24 uur lang alleen maar over sport gesproken. Nou, het wordt wel een combinatie van sport en uh, muziek, dus uh, het is vol te, te houden, uh, nemen wij aan, voor een behoorlijk breed publiek. Ja, ik denk dat er toch genoeg te bespreken is over sport. Overigens in het buitenland zijn dit soort zenders heel gebruikelijk. In Engeland kennen we Sportstalk, wat ook in Nederland, althans in een groot deel van Nederland, is te ontvangen op 1053 AM voor de echte liefhebbers. En ook in Amerika hebben we natuurlijk heel veel sportzenders die overigens ook nog een keertje allemaal op de middengolf uitzenden ja. en ook nog geld verdienen. Maar goed, ik heb die in Amerika ook wel eens gehoord, maar die hebben dus inderdaad dan wel live verslag van honkbal en noem al die grote sporten maar op. Natuurlijk. Ja, klopt. Die zijn vaak geconcentreerd rondom één, één of twee clubs. Daar zijn ze de fans van. een van de bekendste is bijvoorbeeld W-Fan in, in New York. Uh -huh. uh, dus ja, dat is natuurlijk ook redelijk beperkt. Die gaan niet echt alle sporten volgen die er in, in New York te beleven zijn. Nee. VI doet iets hè, op dit gebied, op internet. Een internetradiostation met eigenlijk alleen maar voetbalnieuws. Die zou zo bij u kunnen aanschuiven als ik dit hoor. Nou, VI zou best een interessante partner zijn, dus wie weet. Hebt u al gesproken met Derksen? Ik heb zelf nog niet gesproken met, uh, met Derksen, uh, maar uh, ik ben niet de enige die dit initiatief neemt te zijn met de groep, dus uh, ja. je weet maar nooit. De, dan even over die, die frequentie die dus nu vrij is. Hè. Ik heb een keer een bedrag gelezen dat dat 12 miljoen euro gaat kosten als je die wil hebben. Hebt u dat in de achterzak? Pff, nou, Ik weet niet waar die 12 miljoen vandaan uh, komt. Uh, de, de, de, de frequentie is uh, geprobeerd uh, te verdelen in 2011. Toen hing er een bedrag van 17,5 miljoen boven de markt. Dat kon niemand betalen. Dus er zijn geen serieuze biedingen gedaan. Dus die hele verdeling, dat was toen niet echt een veiling. Dat heet een verdeling volgens een vergelijkende toets. Die is toen afgeblazen. Met als gevolg dat die frequentie nog steeds op de plank ligt. En dan nu gewoon plat geveild wordt. Ja, Maar goed, de, toen was het 17 miljoen. Laat het dan iets minder zijn geworden. Maar uh, miljoenen? Nee. nee, het is uh, tot nul gereduceerd. Dat is het startbedrag. Dus je kan bieden vanaf 1 euro. En dat gaat u doen? Nou, ik denk niet dat we 1 euro gaan bieden. Dat uh, lijkt me iets aan de magere kant. Maar uh, ja, het zullen geen uh, waanzinnig grote bedragen zijn. En dat weet de minister van de Economische Zaken, die dit verdeelt. Die moet dit ook uh, weten. Want uh, ja, de vergunning duurt ook nog maar een keer tot uh, voor vier jaar. 1 ja. september 2017 moeten wij uh, normaal gesproken volgens de vergunningsvoorwaarden alweer wegwezen. Dus ja, we zouden het ook. Uh, en daar roepen we eigenlijk de minister een beetje uh, bij op. Om uh, toch eens de, nu al te gaan kijken of uh, vanaf 2017 die vergunningen verlengd uh, kunnen worden. Ook al om daarmee digitale ...wat wij overigens ook gaan doen, daarmee grotere kansen te bieden. Ja, we hebben even gebeld met de agentschap Telecom, die gaan erover, de instantie die die frequenties uh, veilt. Uh, zij bevestigen dat er meerdere gegadigden zijn voor deze frequentie. Uh, ja, dus voor één euro zal het inderdaad niet gaan lukken, denk ik. Uh, voor 15 mei moet u uw plan daar hebben neergelegd. Uh, is dat al gelukt? Nou ja, het is nog geen 15 mei, dus ik denk dat we nog even tijd hebben om het een en ander daar neer te leggen. Nee. En uh, ja, als we dan denken aan een sportsender, denk ook gelijk aan de baken van sport 7... Op tv weliswaar, maar toch? Ja, dat was natuurlijk een heel ander, uh, heel ander concept. Uh, in Eerst was het televisie, dat klinkt heel raar, maar dit is uh, radio. Uh, dus de kosten van, van televisie zijn veel groter. De financiering uh, bij Sport7 zag er een beetje uh, raar uit. Het was een verplichte bijdrage ik, van 2 gulden per, uh, per abonnee. En daar uh, ja, was geen draagvlak op een gegeven moment voor bij de kaalmaatschappijen. Dus uh, ja, toen uh, was er geen, waren er geen centjes meer en dan ging de zaak uh, failliet. Ja. Dus in die zin hebt u minder risico natuurlijk? Precies, ik denk dat wij minder risico hebben, minder kosten hebben. En, en ja, je zal toch een radiostation tegenwoordig redelijk mean en lean op moeten zetten. Anders dan, uh, zal, zal er nooit een cent verdiend worden. We gaan kijken of het gaat lukken. Hartelijk dank voor de toelichting, Ruud Poessen. Dank u. NRC heeft eindelijk de goedkeuring van Apple. En daarom kon de nieuwe app van de krant worden gelanceerd. De NRC Reader. Het zijn artikelen waarvan hoofdredacteur Peter van der Meers vindt dat u ze echt gelezen moet hebben. De artikelen worden één keer per dag ververs en dat is ook bewust. We verversen niet tussendoor, omdat we ervan overtuigd zijn dat de mensen een geheel willen dat af is zeggen van ik heb vandaag de zes tot acht, acht belangrijkste stukken gelezen. Um, dat is belangrijker of dat is makkelijker uh, dan uh, oh, er staat weer een stuk in en dan ben ik wel mee. Nee, in die er staat de zes tot acht stukken die je vandaag zou moeten gelezen. hebben. Kijkers van de tv en de KRTV in de Amerikaanse staat Montana die zagen gisteren eens een noodoproep door het beeld lopen. Een stem waarschuwde voor dode lichamen die uit hun graf oprijzen en een aanval op de levenden zouden uitvoeren. Dat klonk zo. Montana Television Network, de eigenaar van de tv-station, meldde later aan de kijkers dat de oproep vals was. Technici onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren, maar ze denken dat de zender korte tijd is gehackt. Journalisten bij de BBC leggen volgende week maandag voor 24 uur het werk neer... tenzij de directie van de Britse publieke omroep de plannen voor ontslagen intrekt. Bij de BBC staan de komende vijf jaar 2000 banen op de tocht. Dat is volgens de BBC leiding nodig... omdat de Britse regering de omroepbijdrage in 2010 voor zes jaar heeft bevroren. Wir sind Papst kopte bild in 2005 toen bekend werd dat de Duitse Jozef Ratzinger de nieuwe paus zou worden. Adjunct-hoofdredacteur Arjan Paans van het Algemeen Dagblad was gisteren toevallig een dagje op bezoek bij Bild en toen maakte de paus dus zijn aftreden bekend. Meneer Paans, goedemiddag. Goedemiddag. Mooi moment voor u. Kijk je in de keuken daar? Onmiddellijk alles los? Ja, nou ja, ik kreeg om 11.48 uur kreeg ik, uh, zelfs een alarmmelding van het ANP binnen. En ik had al een paar mensen van de internetredactie van beeld.de zag ik uh, naar hun plaats rinnen. Uh, de rest van de redactie blijkt nog een beetje rustig, maar later bleek dus uh, waarom ze daar naartoe renden. Namelijk dat de, pa de Duitse paus uh, uh, terug Ja, en die koppen uit Beeld 2005 is wereldberoemd geworden. De Duitsers waren natuurlijk erg trots op de benoeming. Hoe werd er gisteren op gereageerd? Ja, dat was meteen grote hectiek. Je kunt het een beetje vergelijken met twee weken geleden... De situatie bij het Algemeen Dagblad. Uh, dat was iets later, maar toen de koningin uh, uh, uh, haar terugtreden bekend uh, maakte, was natuurlijk ook een grote consternatie. En uh, ja, dat was hier op de redactie ook. Er werd een uh, spoedvergadering belegd uh, onder leiding van de hoofdredacteur. 18 koppige staf uh, uh, ging daar, uh, zat er bij elkaar en de verhalen werden verdeeld zoals dat gaat op een krant. Ja. In, in Nederland werd er in, in sommige media nogal lacherig gedaan hè, over het nieuws van het aftreden. De paus werd uh, door velen toch wel gezien als een homofobe rare man. Hoe was dat daar in Duitsland, en met name op de redactie van Bild? Nou, dat was bepaald geen, uh, geen lacherige sfeer. Er, was, er werden wel wat grapjes gemaakt natuurlijk in de, in de, uh, de nieuwsvergadering van wie, wie moeten we nu opvolgen? Uh, zou, zou dat eindelijk een zwarte paus krijgen? Uh, of wordt het misschien een vrouw? Maar dat soort grapjes, die worden onder journalisten natuurlijk sowieso wel gemaakt. Maar uh, in dit geval werd er gewoon uh, uh, heel serieus uh, mee aan de slag gegaan. Voor, ja, voor Bild is het gewoon een hele belangrijke figuur. Uh, uh, de pop met Weerzin Paaps, die titel, die, die hebben ze zelfs levensgroot destijds op het Axel Springer gebouw van 20 verdiepingen hoog in Berlijn <laughs> uh, opgehangen. Uh, uh, je ziet het ook overal terug in het, uh, in het pand, uh, grote artist impressions. Uh, dus nou ja, het is was wel degelijk misschien wel de kop van de eeuw voor, uh, voor Beeld. En uh, ze wilden dat nog een keer uh, proberen over te doen. Ja, hoe kwam je daar eigenlijk terecht? Want uh, ze zijn over het algemeen niet zo happig op mensen die een kijkje in de keuken willen daar. Dat kun je wel zeggen. Ik, uh, uh, toen ik gisteren binnenkwam... moest ik ook echt door een soort... Uh, uh, vliegtuigcontrole... Uh, uh, kijk, beeld is bepaald... geen uh, vriend van het uh, linkse establishment... Uh, in Duitsland. Uh, en uh, nou ja... Uh, iedereen kent natuurlijk wel het verhaal van onderzoeksjournalist... Günter Walraaf... die uh, in de jaren 80... Uh, uh, onder uh, pseudoniem uh, Hans Esser... daar uh, uh, een, een jaar lang... heeft gewerkt. Uh, en uh, alle, uh, alle vuile trucs van... Uh, van beeld heeft uh, uh, blootgelegd. Um, ik uh, ben tot 2008 correspondent geweest in, uh, in Berlijn en ik kende nog een uh, adjunct hoofdredacteur uh, die uh, vroeger bij Weld aan Zontaak werkte. Uh, en ik heb hem gevraagd van: goh, kan ik eens bij jullie komen kijken hoe jullie die, die regionale journalistiek uh, nou hebben georganiseerd? Ik ben bij het AD verantwoordelijk voor de regio uh, verslaggeving, onze 19 edities. Het uh, beeld heeft uh, exact evenveel uh, regionale edities. Uh, wel een wat hogere oplagen. Want ze zijn met 2,7 miljoen de grootste krant van Europa. maar ik wil toch eens kijken hoe ze dat georganiseerd hadden. En dan kijk je in de keuken, want het is natuurlijk een enorm groot krantenbedrijf. Ja, maar we hoeven niet te verwachten dat het AD de kant van beeld op gaat qua inhoud. Bepaald niet, nee, maar je kunt natuurlijk altijd eventjes kijken van hoe hebben zij bepaalde redactionele processen georganiseerd. Ja, het zou misschien wel meer extra lezers trekken als je hoort die, die lezersaantallen daar in Duitsland. De oplage van beeld staat behoorlijk onder druk. Duitsland is natuurlijk een veel groter, uh, groter land. En uh, nou ja, de kranten uh, hebben het ook in Duitsland moeilijk. En ik geloof niet dat wij door zo'n grote conceptwijziging opeens meer lezers gaan trekken. Hey. Maar goed, die regionale verspreiding en, en, en de manier hoe ze daarmee omgaan... dat is wel interessant om te bekijken. En we gaan kijken wat daarvan terugkomt in het AD. Hartelijk dank voor de toelichting, Arjan Paans. Oeh. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, de Beatles naar Blokken. Het media NSC Next is vandaag met een nieuwe indeling verschenen. De krant is opgedeeld in drie delen, met elk een eigen kleur. Weten, denken en doen. Het is de grootste verandering sinds de krant op 14 maart 2006 voor het eerst verscheen. De NOS Journaal was bij de laatste voorbereidingen van die nieuwe krant. En nieuwslezer Philip Frederiks vroeg zich toen al af wat het was. Nieuwe editie of nieuw dagblad, het is maar net hoe je het noemt. Morgenochtend is de krant er in ieder geval, en voor het eerst. NRC Next, in een oplage van half miljoen exemplaren. PCM, de uitgever van onder meer NRC Handelsblad en de Volkskrant... wil met het nieuwe blad jongere lezers trekken... in pakweg de leeftijd van 25 tot 35 jaar. De krant verschijnt op half formaat, morgen gratis... dan 50 cent in de komende twee maanden, en vervolgens 1 euro. Het is een bijzondere dag, want we gaan nu echt... Een nummer maken dat echt wordt gelezen. Redactievergadering van NRC Next. Jonge redacteuren zijn aangesteld om een jong publiek te bereiken. Wat kun je vanavond doen als je weggaat? Wat kun je doen als je thuis blijft? We gaan een krant maken voor ja, mensen die nee. nu geen betaalde kranten lezen. Omdat het gewoon niet meer in hun leven past. Ze hebben ontzettend veel andere dingen te doen. En trouwens, het meeste nieuws wat in de kranten staat, weten ze ook al. Dus ze weten wat er gebeurt. Wat ze willen weten is wat het betekent. Dat lees je in NRC Next. De nieuwsverhalen zijn dus kort. Het gaat in NRC Next vooral om de uitleg. Uh, wij voeren in ons motto meer weten in minder tijd. En daarop is die krant toegesneden. De laatste spreker was Willem-Jan Makkinga van uitgeverij PCM... en daarvoor de eerste hoofdredacteur van NRC Next, Hans Nijenhuis... bij de lancering in 2006. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Vandaag met uh, Wouke van Schermburg, oud Den Haag vandaag, uh, politiek commentator, journalist. Hartelijk welkom, Wauke. Uh, en voor het eerst uh, hier in dit forum, Carlo van Linden, hoofdredacteur van RTL Boulevard. Hartelijk welkom. Dank wel. Het is goed gebruikt dat we dan, als je het eerst komt, uh, jou ook even introduceren voor de luisteraars. Nou, um, het kort houden. Uh, nou ja, nee, waarom? <laughs> Hoe ben je daar terechtgekomen, Carlo? Want wat is jouw geschiedenis? Um, ja, uh, ik heb hiervoor, uh, voordat ik bij Boulevard binnenstapte, uh, uh, bij de regionale omroepen in Rotterdam, uh, Rijmond, uh, wat radio gemaakt een aantal jaren. Um, destijds had ik nog niet mijn opleiding af uh, voor de school van journalistiek. Uh, ik werd toen eigenlijk gedwongen om nog een tweede stage te lopen. En, uh, ja, de liefde voor de tv uh, blonk toen al, uh, bloeide toen al rijkelijk uh, van binnen bij mij. Ik heb stage gelopen op het boulevard en ben daar tot nu toe nog nooit meer weggegaan. Ja. Maar sta, er zullen toch ook andere studenten dan hebben gedacht van... ja, is het bij Boulevard? Waarom ga je ja, daar? Ja, zeker no in die tijd, al? want dat was uh, denk ik nu negen jaar geleden. Dus, dus met name ook vanuit uh, de school van journalistiek... Uh, werd er toch wel uh, enigszins afkeurend naar gekeken. En, en uh, ja, natuurlijk ook om me heen uh, bij, uh, bij studenten. Um, ja, Boulevard werd al de neus voor opgehaald. Uh, maar ja, ik, ik had wel snel het gevoel dat het, uh, voor mij, uh, dat ik daar aan mijn plek zat. En, en dat ik meer een jongen ben voor, voor infotainment dan echt het keiharde nieuws. Ja. Ja. En hoe kijken die, uh, die mensen van toen daar nu naar? Ik bedoel. Waarschijnlijk nog hetzelfde. <laughs> <Toch wel. laughs> maar ik denk wel dat er in de tussentijd uh, veel veranderd is. Als we kijken ook naar uh, de zogenaamde serieuze media. Waar, waar je natuurlijk toch al uh, nu met regelmatig. Uh, ja, wat onderwerpen voorbij ziet komen. die ook bij ons behandeld worden. Dan denk ik wel dat het. wat geaccepteerder is geworden. Maar hoe ziet jouw ideale RTL boulevard eruit? Oeh, uh, dat is denk ik een, een, uh, een gevarieerde mix tussen toch wel uh, informeren. Uh, uh, dus het mag. Mij best ergens over gaan uh, een goed uh, persoonlijk verhaal, uh, is denk ik uh, altijd uh, fijn om, uh, om te hebben. Um, een mooi koepje, ja, dat dat, maar dat is dat is denk ik voor, voor, voor iedereen die in de media werkt, uh, gewoon belangrijk om, uh, om je naam uh, te blijven vestigen. Ja, welke kijk jij vaak RTL-boulevard? Nooit, echt nooit. Nee, ik kom er wel eens langs als ik zep wat wil ik RTL nieuws zien en. Uh... Dus ik kan er geen goed oordeel over vellen, maar het feit dat ik er gewoon nooit naar kijk, dat zegt volgens mij al voldoende. Ja, maar is dat dan ook niet een beetje wat die medestudenten van hem houden? Zo van: nou ja, dat zal wel niks zijn, dus dan kijken we niet naar. Nee, het is, uh, uh, kijk, die hele uh, entertainmentwereld interesseert me gewoon uh, echt geen bal. Uh, wie het met wie doet en uh, wie er nu weer een kindje heeft gekregen. En uh, ik weet niet of ik het juist citeer, maar dat zie ik dan wel eens op dit al voorbij komen. Ja, eerlijk gezegd, het zal mijn worst zijn, sorry. Ja. Ja, oké, okay, nou goed, dat kan. Uh, we gaan straks praten over andere zaken in de media. Met name het aftreden van de pauze en hoe de verslaggeving daarover was. Uh, hoewel sommigen dat vreselijk vinden, geloof ik. Maar we gaan het er toch even over hebben. Eerst het laatste nieuws, Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Blok heeft de Eerste Kamer gevraagd het debat over de hypotheekregels uit te stellen. Volgens Blok kan hij de Eerste Kamer beter informeren na het overleg dat hij over de woningmarkt voert met D66, ChristenUnie en SGP. En die gesprekken gaan vanmiddag verder. Blok heeft de steun van andere partijen nodig om zijn plannen ook door de Eerste Kamer te krijgen. De 13-jarige Anas uit Wassenaar stond onder toezicht van bureau jeugdzorg. Waarom dat was, wil jeugdzorg niet zeggen. Anas werd vorige week doodgevonden in een bos in Wassenaar. De politie heeft sterke aanwijzingen dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Maar er wordt ook nog gekeken naar andere scenario's. In Italië is de topman gearresteerd van het moederbedrijf van de producent van de Fira. Hij is aangehouden in een onderzoek naar mogelijke corruptie. Het zou gaan om steekpenningen die zijn betaald bij de verkoop van helikopters aan India. En het OV-loket, dat is de ombudsman voor het openbaar vervoer... wil dat meer vaste klanten worden gecompenseerd. Want volgens het OV-loket betalen reizigers sinds begin van het jaar veel meer. Soms wel 75 procent. En er staat geen betere prestatie tegenover, zegt het OV-loket. Sinds januari mogen de vervoersregio's zelf hun tarieven bepalen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van weer Online. In de noordelijke helft van het land schijnt op verschillende plaatsen de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is het bewolkt met kans op een lichte sneeuwbui. Ook in het zuiden is het bewolkt. De bewolking wordt wel wat dunner waardoor vanmiddag af en toe de zon kan doorbreken. Er staat een matige oosten tot noordoostenwind en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen, woensdag, is in de ochtend kans op een enkele mistbank. Daarna hebben we opnieuw te maken met wolkenvelden en ook wat zon. Er staat bijna geen wind en de temperatuur stijgt overdag naar een graad boven het vriespunt.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 En het mediaforum met Walke van Scherrenburg en Carlo van Linden... Uh, die er voor het eerst is. Um, ja, we gaan het hebben over de paus. Een, uh, een hoop over gediscussieerd uh, natuurlijk, uh, met name ook over de, uh, de reacties. Uh, gisteren vlak voor twaalf kwam het nieuws uh, naar buiten. Nou ja, gelijk alarmfase één natuurlijk op de nieuwsredacties. Um, ook gisteren in de loop van de dag natuurlijk veel op tv en op de radio. We hebben een paar fragmenten van De Wereld Draait Door... RTO Boulevard en één vandaag achter elkaar gezet. Vermoeid, ziek en oud... Staakt de paus vandaag de strijd? Sensationeel ja. en ongenuanceerd. Ik heb nog zelden zo'n domme reportage beluisterd. Oké, okay, laten we even kijken naar een aantal van die schandalen achter elkaar gezet. Die zijn eerst in zijn bureau laten verdwenen. Mm -hmm. Kijkt u er in grote verlegenheid naar? Andere vraag: heeft u zich wel eens geschaamd voor deze laatste pauze? Nee. Nee. Nee, ik, ik, ik, ik denk ook, ik ben geen pauswatcher, maar dat het wel een jongere zal zijn. Nou, ja, Zeker, Vandaag uh, de de niet man. alleen jullie, maar ook nog andere deskundigen <laughs> over, uh, over de katholieke kerk. Ja, uh, nou, het is royalty. Het is absoluut royalty. Ingewikkeld, hè? Dit was de, de, deze man veroorzaakte, of die wakkerde de homo-haat, vind ik, in de rest van de wereld aan. Oh, vanavond Eo's jongen en drie uh, de hm. de homo's. Katholique dus de paus heeft ja. veel bereikt. Het is te kort om al deze domheid hier te commentariëren. Neemt u mij niet kwalijk. En de laatste was dus Antoine Baudard. In één van Dagen werd hij opgevoerd... waarin hij de verslaggever nogal de wacht aan zegt... Uh, omdat er in zijn ogen domheid wordt verkondigd. Uh, is dit een goede manier, Bouke? Nou, uh, hij dacht de aanval is de beste verdediging. En Ik had het gewoon te doen met de verslaggevers die er stond. Die was echt volledig uit het lood geslagen... En uh, ja, het, het, het filmpje uh, leek ook wel alleen maar een op, uh, opeenstapeling van uh, uh, beschuldigen. Maar de reactie van Boudaar was wel uh, heel erg uh, pavlov reactie van... Uh, je mag niets uh, over uh, de heilige vader zeggen. Dus ik vond hem wel al te heftig reageren. Mm. En, maar het filmpje was ook wel een beetje knullig. Ik weet niet of het tijdgebrek was. Maar het was gewoon echt zo'n opeenstapelingetje van... Uh, uh, ja, mitrailleurtje. Ja. Dat fout, dat fout, dat fout, dat fout. Maar niet helemaal ongelijk hoor. Wie, wie? Dat filmpje niet? Oh, nee, niet ongelijk. Nee, nee. ik bedoel, dat is in die, die zin ook lange tenen van Baudu, een beetje. Vond ja, eigenlijk. ik vond hem wel erg heftig reageren, maar het was wel amusante tv. Ja, want dat, dat zie je toch ook niet vaak, dat gasten dus inderdaad zo, zo assertief van zich af Dat is toch geweldig, nou, mensen ja, mogen assertief dat zijn. Um, Carlo, jullie hadden uh, er niet voor gekozen om een, een, laten we zeggen, een, een pausdeskundige neer te zetten. Uh, nee, maar goed, uh, ik denk ook wat, wat uh, Peter en Mark zelf ook zeiden. Uh, als we uh, uh, de pauze behandelen in RTL Boulevard, wat we de afgelopen jaren ook al gedaan hebben, ook buiten gisteren, dan doen we dat vaak met Mark of met Peter. Uh, dus met, met die twee jongens kunnen we dat uh, meer, dan, meer dan voldoende af. Word je dat gisteravond geslaagd? Um, ja, ik vond het wel, ik vond het wel geslaagd. Uh, we hebben lang gediscussieerd, zelfs ook met Peter en met Mark... of dat ze uh, beide aan de, aan de desk moesten zitten gisteravond. Of dat dat uh, niet te veel van het goede zou worden. Uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen om dat wel te doen. Um, omdat je daarmee de discussie nog breder uh, kunt, kunt trekken. Um, en ik denk ook dat... Gezien het gegeven dat dit nu de tweede keer is dat het gebeurt dat een pauze zelf uh, ermee stopt. Uh, uniek genoeg is om, om daar toch wat langer bij stil te staan. Ja, maar je zegt brede trekken, ik heb het even teruggekeken ook. Ik heb het gisteren niet live gezien, maar het, het ging vooral toch over de, de, de, de, de opmerkingen met betrekking tot homo's die. Ja. Uh, en, uh, ja, de goede heren kwamen er op het eind ook zelf uh, mee: van uh, hier zitten drie homo's op een rijtje. Ja. Uh, ja, dus dat, dat, werkt, kreeg dat niet te veel de nadruk, vond jij? Uh, ja, uiteindelijk uh, uh, misschien wel. Maar goed, er zijn ook genoeg andere dingen gezegd. Gezegd, denk ik waarvan een kijker als boulevard zijnde. Uh, toch wel wat meer heeft meegekregen. dan alleen uh, de homo-opmerking. En hetgeen wat je, wat je zag, inderdaad bij, bij een 'Een Vandaag', uh, waar, waar Baudard uh, op reageerde. en ook bij een werelddraai Door, dat zie je natuurlijk vandaag ook weer terug in veel uh, krantenkaternen. Uh, is toch dat deze pauze aanleiding is. Uh, om gisteren en vandaag. Uh, uh, ja, dat mitrieurtje. zoals Wouke Zerg. Uh, op te bouwen. en, en, en neer te zetten. Mm. Ja, want Wauke, ik, we, we, van, ja, kwa ik kwam ik... je net tegen op weg hier uh, naartoe. in de gang. Je zei. we gaan er toch niet te lang over die pauze. Nee. Hebben. Maar het is toch wel. Een, ik bedoel, het is toch wereldnieuws. Dit? en dan ja, moet je toch ook absoluut, kijken. Naar ja, de... het is absoluut uh, wereldnieuws. Maar ik heb gisteren heel veel van gehoord en gezien. Ik heb zojuist zelfs. RTL Boulevard als stukje teruggekeken. bij uh, een van de. Uh, <laughs> uh, nou, ik vond wat Peter van der Vors in het begin zei. dat... Uh, uh, uh, de man uh, uh, homohaat heeft gezaaid. Kun je wel zeggen, in Europa zijn uh, uh, de, de, de kerkgangers, de gelovigen... Uh, zijn zelf kritisch genoeg, dat is waar. Maar de, de macht van de katholieke kerk is juist in landen uh, in Afrika... heel erg groeiend. En we weten toch dat er in een aantal staten zelfs doodstraf... Uh, op uh, homoseksualiteit staat. En dat heeft die man inderdaad... bij zoveel gelovigen aangewakkerd. Dus dat, dat je daarbij stilstaat... als uh, welke rubriek dan ook... Mm. Uh, vind ik gewoon uh, prima. Deze, deze pauze heeft vind ik, veel te weinig dialoog uh, gezocht... en zich veel te veel in een conservatieve toren verschanst. En nu mogen we er wel over ophouden, geloof ik. Ja, ja, of nee, we, meneer, we over de wereldrijd nee. door Ja, we gaan nog even over de wereldrijd door. <laughs> uh, want daar was uh, Roderick van Heugen te gast. Uh, een uh, man ja. Ja. altijd. Uh, ja, hij kreeg uh, veel kritiek over zich heen. Eigenlijk uh, werd hij een beetje ter verantwoording <lacht> voortdurend geroepen, natuurlijk. Uh, ja, wat, wat voel jij daarvan, Carlo? Nou, ik denk dat als je uitgenodigd wordt vanuit, vanuit uh, ja, zeg maar, die, die functie, dan, dan denk ik wel dat dat te voorspellen is dat je natuurlijk uh, dat voor je kiezen gaat krijgen. Nou, ik, ik, jou weet wel niet, mild, ik weet niet of, dat je, of dat het uh, terecht is dat hij continu die bal uh, op hem uh, gespeeld nou. kreeg, maar. Ja, goed, dat is natuurlijk. Dat is net wat ik net zeg. Ik denk dat deze uh, pauze. Uh, uh, met al hetgeen wat hij het afgelopen jaar heeft meegemaakt en voor zijn kiezen heeft gekregen, dat dat natuurlijk vandaag de dag is waarop media uh, die rekening gaan presenteren. Oh. Maar, maar bij de wereld, daardoor zeggen, waren ja. ook die filmpjes te zien waarin ook, uh, nou ja, ook wel een beetje de, de draak gestoken werd, natuurlijk met de pauze. En ja, dan moet je van ik heugen vond, dat ik ook omgeving. Om uh, de het te veel gericht op uh, de gast. Je, je, het is een gast, je nodig hem toch uit. En natuurlijk mag je buiten gewoon uh, kritisch zijn. Maar er gebeurde wat je wel vaker ziet bij de wereldrijd door, er zitten daar toch uh, hele grote egos. aan. Dat met aan tafel de gasten. Jan Mulder en uh, Frank van der Linder uh, zat er ook. En dan is het net uh, wie uh, zo'n wedstrijd wie het meeste uh, testosteron heeft. En als jij een uh, lullig grapje hebt gemaakt, dan moet. Het andere grapje moet nog heftiger. En die man, die kwam bijna niet aan het woord. Ja. Dus ik zat daar toch wel met enige plaatsvervangende schaamte. Terwijl ik totaal niets heb, natuurlijk, altijd. Hij had misschien beter een bodaartje kunnen. Kijken. Doen. Uh, hij had, ja, zo, uh, die, maar die man is zo vriendelijk. Dat zie je ook. Een veel te vriendelijke man. Ja, dat is natuurlijk wel heel makkelijk om lek te schieten. Ja. Um, Zo'n onderwerp als de pauze, ja, dat, dat moeten jullie ook gewoon bespreken in, in uh, Boulevard, neem ik aan. Maar zijn er wel eens dingen, ook, laten we zeggen, die dan groot in het nieuws zijn waar we zeggen, nou ja, dat is toch eigenlijk voor ons even niet of zo? Of? Ja, natuurlijk. Er zijn altijd, uh, ik, ik denk dat we tegenwoordig bijna geen onderwerp... meer uit de weg hoeven te gaan met Boulevard. Dat het uh, dusdanig geaccepteerd is. Dat, uh, en dat we ook zo'n redactie hebben dat we, als we dat zouden willen... Uh, um, ja, bijna we alles aan zouden kunnen. Maar ik denk niet dat wij het nu moeten gaan hebben vandaag over uh, het uh, dronebeleid van, uh, van Obama of uh, oorlogen die gevoerd worden. Uh, daar zijn denk ik andere programma's veel beter in. Ja. Goed, we gaan naar het Algemeen Dagblad. We hadden net Arjan Paans aan de telefoon. Uh, die is daar adjunct hoofdredacteur. Uh, was toevallig gisteren bij Beeld. op het moment dat uh, dus die pauze maakte dat hij ermee ophield. Um... Ja, uh, uh, hij, hij is daar eigenlijk aan het rondkijken geweest. Uh, wat, wat vond je van zijn verhaal? Hoe ze daar dan uh, mee omgegaan zijn? Ja, maar ik denk dat het uh, heel terecht is uh, dat ze daar uh, uh, op de redacties... en uh, uh, niet eens zozeer omdat het een uh, Duitse krant is... en Ratzinger was natuurlijk een Duitser... maar uh, dat, dat uh, de, bij alle media gisteren heel hard gewerkt is om te zorgen dat je... Een, uh, zo breed en goed mogelijk beeld over die pauze naar buiten brengt. Want uh, het was natuurlijk, net wat jij zelf zei, het is wel uh, wereldnieuws. Al moet ik zeggen dat ik het gisteren aan tegen kwart voor elf had ik het wel helemaal mee gehad met dat wereldnieuws. Maar ja, je moet je, je, moet je lezers en kijkers verwachten wel dat je dit brengt. Dus hoe ze bij Beeld mee omgingen. Ja, wat ik voor uh, verhoorde van Paans, vond ik nou niet. Iets want ik zeg van, goh, goh, wat is dat apart. Nee. Um, kijken jullie eigenlijk veel naar Beeld als uh, RTL Boulevard? Want dat is toch een krant die veel doet aan, aan society, aan, aan, aan, aan bekende sterren. Ja, nou ja, goed, het is wel een krant die, die dagelijks bij ons uh, op de redactie uh, gewoon aanwezig is. Um, zeker nu bij ons in de aanleg is de laatste tijd natuurlijk met Raphaël en Sylvie. Omdat de banden vanuit uh, het management en vanuit uh, Raphaël en Sylvie met die beeld gewoon bijzonder uh, sterk zijn. Um, dus ja, we kijken zeker naar die krant. Absoluut. Ja. Is dat het eerste wat je s morgens openslaat? Beeld. Nee, nee, dat is niet het eerste wat ik opensla. Nee, ja. nee. Uh, Wauke, uh, hij was daar ook om te kijken, uh, met name naar die editie. Dat editiestelsel wat Beeld dan kennelijk ook heeft. En, en het AD natuurlijk ook. Uh, denk je dat, dat het AD daar wat van kan leren? Ja, nou ja, je ziet dat uh, de regionale kranten... ik noem bijvoorbeeld Gelderlander... Uh, die ook uh, dat editiestelsel hebben. Het gaat toch uh, met die kranten niet zo heel erg uh, goed. Dus ik weet niet of het AD... Uh, ja, uh, uh, bijvoorbeeld AD Utrecht en zo, dat is allemaal heel maag geworden. Uh, wat, wat wel, dat zeg ik meteen bij, heel erg te betreurig is... want het zijn juist de regionale journalisten... Uh, die de regionale en lokale politiek moeten controleren. En het, het risico bestaat wel met dat enorme afkalven... met dat enorme vergrijzende lezersbestand, juist van die regionale edities... Uh, uh, dat die democratische controle wegvalt. En dat vind ik echt, want dat heb ik geloof ik al eens eerder hier betoogd... ik vind dat gewoon een heel erg zorgelijk iets. Ja. Want um, uh, ja, dat moeten die kranten natuurlijk vooral doen. Regionieuws brengen. Um, ja, je moet daar wel de mensen voor hebben die dus dingen gaan uitzoeken... die, die bij raadsvergaderingen zitten en daar eens wat horen. Ja, dat gebeurt wel ja. niet meer. Maar goed, je ziet ook uit de meest recente lezersonderzoeken dat lezers er zeer veel waarde aan aan het regionale nieuws. Je ziet ook dat een, dat een Telegraaf en ook een Algemeen Dagblad daar serieus aan het kijken zijn, aan het investeren zijn om, om dat regionale nieuws beter te maken. Omdat die lezer daar gewoon behoefte aan heeft. Dus... Als hij, zijn bezoek uh, erop gericht is om te kijken van hoe doet de dat die bijzonder sterk is. Hè? Ze doen niet alleen heel veel regio's, maar ze zijn ook nog eens een keertje bijzonder sterk mm -hmm. in het brengen van regionale nieuws. Als hij zegt van ik ga eens kijken hoe wij onze regionale uh, katernen kunnen versterken ten opzichte van de En dan moet je ook je redacties doen. versterken. Precies, dan je moet dus er wel, wel, wel geld Als we geld over ja. hebben ja. om echt kwalitatief uh, uh, uh, goede journalisten... ...op die regio's ja. te zetten. Ik ben zelf begonnen uh, bij een regionale krant... ...en de regio was nog, dat is heel lang geleden... ...maar de regio was er nog echt, daar dreef die krant ja. op. Mm -hmm. Op al die ingelegde uh, regio's. En natuurlijk, uh, ik hoorde laatst bij Tubantia... ...dat is een krant die uh, nog redelijk goed uh, draait. Ook, Eerst wat ze doen is naar de kijken... ...want dan weet je toch tenminste wie er weggevallen is. <laughs> ja. Maar Allah, die krant wordt uh, in een aantal delen van het land... wordt ...die regio wordt nog gespeld... En dat is een groot goed, dat moeten we uh, ja. bewaren. Maar nogmaals, dan moet zo'n krant ook uh, uh, bereid zijn... of ja, die uitgevers dan, om daarin te investeren. En dat gebeurt dus nu. Dat is bezuiniging na bezuiniging. Ja. ja, maar ik denk dat het voor een algemeen dagblad... een hele verstandige keuze zou zijn om daar serieus naar te kijken... en daarin te investeren. Omdat ik denk dat, denk dat, dat de krant te weinig onderscheidend is... ten opzichte van de NSC, ten opzichte van de Volkskrant... of een telegraaf die een veel heldere profilering hebben. Dus als ja. zij daar meer op gaan zitten, dan, dan zou ik dat alleen maar aanmoedigen. Laatste dingetje nog even. We hadden Ruud Poes aan de telefoon. Die, uh, die heeft zijn ogen gericht op dat ja, ja. kavel wat nog beschikbaar is. Uh, nou ja, ik heb gelezen dat er echt miljoenen voor betaald zouden moeten worden. Misschien is het intussen veel minder, want ze Mid moeten het toch een keer kwijt. Uh, wat vind je van zijn initiatief? Heeft dat kans van slagen, denk je? Uh, nee, dat, dat acht ik. Uh, ik bedoel, ik draag de, de, de sport uh, en de sportwereld een, een zeer warm hart toe. Maar ik, uh, ik schaar dit al een tamelijk uh, kansloos project. En waarom? Nou, omdat ik denk dat, dat een NOS die de rechten heeft, uh, uh, dat dat uh, uh, prima, prima doet. Uh, en ik denk dat, zoals hij dat nu net verwoordde, uh, ondanks de muziek... maar iedere dag een, uh, of ieder uur had hij het over een studio gast, uh, alleen maar uh, praten, gesproken wordt ja, over veel, sport. Veel kans voor de luisteraars. Hè. Dus zeg maar een non stop ja. ja, talk radio, ja. maar dan over sport. Ja. En als je ook al ziet, hè, want je haalt het in zelf ook al. Heb aan VI-radio, oh. uh, uh, de digitale uh, tijdperk, waarin we natuurlijk digitale kanalen zo uit de grond stampen. Uh, en dan zijn we toch vrij veel moeite om marktaandeel te verwerven. Dus ik denk, ik zou nu weten waarom je dat. Ja, ze werken ook al samen met Radio Veronica. Die verslaggevers die komen oh, daar ja. voortdurend in de uitzending. Uh, zou je, jij zou er niet naar gaan luisteren, heb ik het idee. Nou, maar ik ben ook niet zo'n zo sportliefhebber. Uh, <lacht> maar wat, wat mij wel aansprak in zijn verhaal is. Weet je, ik ben dol op mensen die gewoon iets durven. Ja. Die je toch uh, tegen de stroom in en tegen alle uh, uh, profetieën van dat gaat niet lukken. Uh, toch zeggen: verdorie, sport leeft in dit land. Uh, je weet nog helemaal niet hoe het bij het publiek omhoog gaat. Misschien moet het daar een tandje minder. Ik uh, zie er toch een gat in de markt en ik ga het gewoon proberen. Ik nou. vind het toch wel lef. Nou, hij ik gaat, hou van lef. Hij gaat meedoen met, uh, met de veiling. Er zijn schijnbaar ook nog andere initiatieven. Uh, we gaan het wel zien. We gaan beginnen worden. met één euro. Ja, nee, <laughs> nee, nee, hij begon hoger. <laughs> Leuk dat jullie er waren. Uh, Wauke van Scherburg en Carlo van Linden. Voor het eerst hier dus. Hij is de hoofdredacteur van RTL Boulevard. We gaan een liedje draaien. Debbie Harry. Is de telefoon, jongens? I'm in the Dat deed u in 1979. Toen was dit een hit in de Nederlandse hitparade. Debbie Harry en Blondie dus, en hengen onder telefoon. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Ria van der Weijden, 57 jaar uit Eindhoven. Hartelijk welkom. Dank u wel. Uit Lampengat. Ja, inderdaad. Doet u een carnaval of niet? Ik bekijk het alleen maar. Niet, uh, zelf ik vind mee geweldig lossen. hoe de mensen gek lopen te doen, maar ik doe zelf niet mee. Nee, nee. nee maar zo'n optocht is leuk. Uh, ja, ik ga ieder jaar kijken. Ja, ja. Nou oké, okay, nou, dat kan. En intussen het nieuws een beetje volgen neem ik aan. 55 ja. punten, dat is de stand die gisteren is neergezet. Ja, dus ik daar ik moet u nu voor over Ja, we gaan uh, het proberen. We, we gaan eerst de nieuwsfactor bepalen, daar komt hij. De nationale nieuwsquiz. Minister Blok nodigde de drie uit in de hoop dat ze zijn woningplannen willen steunen. Hier in het nieuwe gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen ze bijeen. Eerst even kijk, ja, daar, daar is het. Blok is zo blij met zijn nieuwe ministerie... dat hij de fractievoorzitters vanmiddag al een kleine rondleiding heeft gegeven. In de Eerste Kamer. Een enorme woontor, het lijkt wel New York. In um, de Tweede Kamer. In slop is dit de tafel waar de onderhandelingen gaan plaatsen. Nee, dit is mijn eigen tafel. Helemaal trotsen ze. Het is zo dat ik uh, natuurlijk niet met lege handen de gesprekken inga. En nu zitten ze dus met de gebakken pier. <laughs> Ja, minister Blok is nog druk bezig om steun te zoeken voor zijn plannen voor de woningmarkt. Uh, met CDA kwam hij er niet uit en nu zoekt hij nu steun bij drie andere partijen. Met behulp van die drie partijen hoopt hij dan een meerderheid in de Eerste Kamer te halen. Vraag 1. Welke van die drie is de kleinste in zowel de Eerste als de Tweede Kamer? Ik vermoed de SGP. Ja, dat is goed. Hij heeft één zetel in de Eerste Kamer. Uh, Gerrit Holdijk is daar de senator en uh, hij zit al... 8302 dagen in de Senaat. Zo. Andere partijen zijn D66 en ChristenUnie. Vraag 2. Minister Blok heeft nogal haast met zijn plannen... per wanneer zou de wet moeten intreden... omdat hij anders een heel jaar moet wachten? 1, 1, volgens mij is het 1 maart. Dat is niet goed. Ah, nee. 1 juli is het. Uh, dan worden ieder jaar de nieuwe huurprijzen vastgesteld. Vandaar. Ja, maar oké. Okay. Ik dacht dat die 1 maart en je dient moet zijn. Maar goed. We gaan naar vraag 3. Dat is een kop uit de krant, die lees ik voor. En u krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen waar die kop bij hoort. Elke dag een doos sigaren, dat zou ik ook wel willen. Elke dag een doos sigaren, dat zou ik ook wel willen. Gaat dit over één? Medewerkers van banken verdienen zo royaal... dat ze zichzelf iedere dag een doos sigarencadeau kunnen doen... 2. Tegenstanders van een algeheel rookverbod pleiten juist voor meer vrijheid... zodat er bijvoorbeeld iedere dag een doos sigaren kan worden gerookt. Of 3. De inwoners van Groningen maken zich al op voor een ruimhartige schadevergoeding... na een week vol bevingen. Nee, dat is antwoord 1. En dat is goed, een kop uit de Volkskrant inderdaad. Uitspraak van uh, een ACO-medewerker in Amsterdam... die iedere dag bankmedewerkers langs ziet komen... die veel geld te besteden hebben, kennelijk. Vraag 4. een van de Nederlandse banken heeft al laten weten... geen aansporing van het kabinet nodig te hebben. De bank heeft vorige maand al in de CAO-onderhandelingen gevraagd... om de lonen voor de komende vier jaar op de nullijn te zetten. Over welke bank gaat het hier? Ja. Ik was even afwezig. Um... ING. Dat is niet goed, het was de Rabobank. Uh, is nog in onderhandeling met de bonden. Naast de nullijn willen ze ook de pensioenregeling onder de loep nemen... en de variabele beloningen afschaffen. Vraag 5 is een geluidsfragment. Spits de oren, wie is hier aan het woord? Ik heb hem in een privé-audiëntie nog eind vorige week op vrijdag ontmoet. En goed, ik kon wel constateren dat hij er vermoeid uitzag. Hij is natuurlijk een stuk ouder geworden. Hij wordt in april al 86. Ik vermoed dat dat eik is... Dat is goed. Wim Eijk, kardinaal, eh, aartsbisschop van Utrecht. Hij mag dit keer voor het eerst deelnemen aan het conclaaf... waar de nieuwe paus gekozen gaat worden. Zijn naam is ook al genoemd trouwens als opvolger... maar de kans daarop lijkt niet zo heel groot, zeggen kenners. Vraag 6. Grote speculeren over de mogelijke opvolger van Benedictus is begonnen. Hoog op de lijstje staat Pieter Turkson, een kandidaat uit Afrika. Uit welk Afrikaans land komt deze Turkson? Dat is Ghana. Ja, dat is goed. Bij de bookmaker staat hij op 9 tegen 4... Dat betekent dat gokkers 9 euro kunnen winnen voor iedere 4 euro die ze inzetten. Meldt het Ierse wetkantoor Paddy Power. Dat zou ook een goede pauze zijn, denk ik. Paddy Power. <laughs> we gaan naar de laatste vraag. U krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Het gaat het dus om een persoon? Luister goed. Hier komen de aanwijzingen. 4. Noodgedwongen heb ik een zittend beroep. 3. Ik ben krachtig en kwetsbaar ik sta al sinds 1998 op één. of oh, verheer. Echt. Stop, ja. Echter verheer. Ja, dat is ze inderdaad. Ja. Vanwege een dwarslesie, die zo haar achtste opliep... zit ze al jarenlang in die rolstoel. Vanmiddag verschijnt haar biografie, Kracht ja. en kwetsbaarheid. En om één uur zometeen geeft ze een persconferentie... waarin ze haar beslissing om te stoppen gaat toelichten... Um, zes hebben we er gescoord. Want ik moet even over die vraag twee. Dat was wel een onduidelijkheid over die datum. De plannen moeten inderdaad voor 1 maart worden ingediend. Maar de vraag was wanneer moet de wet intreden. En dat is 1 juli. Dus het antwoord blijft ja. uh, fout. Nou, U mesh. komt op zes. Dat betekent dat er zometeen 10 nodig zijn om over die hoogste score van 55 heen te komen. Ik denk dat criminaliteit uh, nooit goed te spreken is. was een inderdaad levenslang. Er zijn bellers met totaal geen juridisch verstand. Ik ben bang dat journalisten zo idioot zijn om dat soort mensen aan het woord te laten. In stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Dus we praten, Wolf. Vandaag luidt de stelling. Er moet een algeheel rookverbod in de horeca komen. Eens of oneens, sms het naar 7070. U kunt gratis bellen 0800 1101. De website is er, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens doet met hekje standpunt. Uitdaging is dus tien, hè? want dan komt u over die 55 heen. Ik, Ik stel de vraag. Ja, en u geeft het antwoord, of u roept uh, pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welke Nederlandse band ontving gisteren de Edison-Urvreprijs? Ja, zou doen of iets dergelijks? Doe maar. Welke straf oh, ja, ja. is er geëist tegen de verdachte van de schietpartij in Buffalo? Uh, levenslang. Dat is goed. In welke Amerikaanse staat wordt nog steeds gejaagd op een voortvluchtige oud politieman? Uh, Californië. Goed. Hoe heet het ziekenhuis waar de neuroloog Sanders werkt, die per direct Bre een werkverbod heeft gekregen? Breda. In welk ziekenhuis? Oh, sorry, uh, Amphia. Dat is goed. Bij welke Belgische politieke partij blijkt jarenlang een mol actief te zijn geweest? Geen idee. Vlaams was. Belang. Een film over welk typetje van Wendy van Dijk is gisteravond in première gegaan? Uh, Ushi. Goed, Igor Sijsling verraste gisteren door te winnen van welke tennisser? Tsonga. Goed, welke Nederlander krijgt een vriendschapsmedaille van de Russische president Poetin? Ja. Ja, ik weet het. Pas. André Kuipers, een ja. Nederlandse familie, klaagt welk internetbedrijf aan... wegens schending van patenten? Facebook. Dat is goed. Welke voetbalploeg neemt het vanavond in de Champions League op tegen Juventus? AC Milan. Het is Celtic. Welk lid van de koninklijke familie heeft last van beginnend hartfalen? Pieter van Volhove. Dat is goed. In Amerika is een man vrijgelaten die hoeveel jaar onschuldig in de gevangenis heeft gezeten? 29. Goed. Supermarkten Boni en welke andere supermarkt hebben mogelijk lasagne verkocht met paardenvlees? Ja, plus. Goed. Er wordt gewerkt aan de verfilming van het leven van welke Nederlandse actrice? Wil ik er van allemaal roeien? Sylvia Christel, op oh. welke datum zal de paus aftreden? 28 februari. Goed, hoe heet het beroemde dier dat men in Berlijn gaat opzetten? Knut. Is goed, het publiek mag helpen de naam te bepalen voor twee net ontdekte manen van welke planeet? Jupiter. Pluto, hoe heet de geblesseerde renner die mag terugreizen naar Nederland? Wielrenner. Johnny. Pietje oh? Puk. Ja. Johnny Hogeland was het. Hoogeland. En de vraag is natuurlijk, zijn het er uh, tien? Hè? Want uh, dan zou je over die 55 heen komen. Het zijn er elf. Hey, geweldig. Maal zes is 66, dus u gaat aan kop verlopen. Ik kan me nog een dag blij maken. U krijgt de kaart mee voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En nu afwachten of dit ook inderdaad de hoogste score blijft. Ja, oké. Okay. Goede reis terug naar Lampagat. Dankjewel. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. ...en CRV.